Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het Nieuws van NOS op 3... Duitsland gaat mogelijk al met de kerst vaccineren. De Duitse krant Bild meldt dat 23 december nu genoemd wordt als datum waarop het Europese Medicijnagentschap het eerste vaccin zou kunnen goedkeuren. En dat is bijna een week eerder dan de vorige datum die genoemd werd. De Duitse minister van Volksgezondheid hoopt al met kerst de eerste Duitsers te laten vaccineren als alles goed gaat. Zodat ik maximaal met 2-4 dagen spetterem in staat in Nederland kan waarschijnlijk niet al zo snel begonnen worden met vaccineren. Wij verwachten de eerste dosis in januari. Over een uurtje praat de Tweede Kamer over de nieuwe coronamaatregelen. En dan gaat het natuurlijk over de lockdown. Veel oppositiepartijen vinden dat er te lang is gewacht met hard ingrijpen. En ook maken ze zich zorgen om winkeliers, studenten en de horeca. Motorclub Hells Angels en No Surrender blijven echt verboden. Eerder kwam de rechter daar al mee. Maar nu is het ook in hoger beroep afgetikt. Want het Hof vindt het nogal geweldig clubs legt verslaggever Remco Andringa uit. Leden zitten bijvoorbeeld in de drugshandel of houden zich bezig met afpersing. Er is veel geweld en dat wordt zowel bij de Hells Angels als bij No Surrender ook gepromoot. En daarom mogen ze niet langer bestaan. En Arne Slot heeft een nieuwe baan. Hij gaat aan de slag als trainer bij Feyenoord, zegt voetbalcommentator Arman Afsarogdoek. Veel clubs wilden hem hebben, maar Feyenoord was er vroeg bij. En Slot ziet wel iets in dat project in Rotterdam. En nou ja, nu is het dus echt officieel dat hij vanaf volgend seizoen daar aan de slag gaat. Slot werd een ...een tijdje geleden door AZ in Alkmaar op straat gezet... ...nadat bekend werd dat hij met Feyenoord over zijn toekomst had gepraat. Hij gaat in elk geval twee seizoenen bij de Rotterdammers aan de bak... ...en dat betekent dat ook de huidige trainer van Feyenoord, Dick Advocaat ...nu echt met pensioen kan. Het weer, vanmiddag wordt het op wat meer plekken droog... ...en breekt misschien de zon ook nog even door. Het is een graad of tien. Morgen begint met mist en dat wordt dan zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. ZFM luncht. Ja, een hele goede middag luisteraars vanaf de studio hier in Zandvoort. lijf vanaf de Tolweg op deze 15 december 2020 alweer. En we gaan een beetje alweer afstormen op het, het eind van het jaar. Uh, ja, een beetje rottige periodes. Weer een hele lockdown. En alles gaat weer een beetje op slot. Alle, uh, ja, de belangrijke, voor, voor veel mensen wel belangrijke dingen. Gelukkig blijven de, de, de supermarkten en dergelijke wel open. Daar zijn we natuurlijk ook erg blij mee. Maar het is toch niet het kerstfeertje wat winkelen betreft... wat we eigenlijk gewend zijn de afgelopen jaren. Ja, uh, we kunnen ook nog... Best wel via internet veel bestellen. Hè? Als je dat kan natuurlijk nog, ook nog. Ja, dan krijgen we nog meer ook. busjes in de straten. Ja, dat is weer een Ja, het, nou ja, na, het ja, is het een of het ja, ander. Ja, he? Dat is het een of het ander. En ja, goed, nou ja, lunch, we gaan het proberen weer twee uurtjes gezellig in muziek voor u te draaien. We hebben wat uh, leukere uh, oude nummertjes meegenomen. Wat, wat nieuwere Wat kerstnummers, een stukje humor. We hebben een artiest voor de dag. En uh, ja, we willen natuurlijk ook een beetje de agenda wel een beetje bij blijven houden. Hoewel uh, veel dingen natuurlijk nu gesloten zijn. En, uh, zoals uh, het Pluspunt en, en uh, de Blauwe Tram. Dat een aantal faciliteiten. die uh, kunnen gewoon niet gebruikt worden. Daar is het natuurlijk wel jammer. Uh, waar wel mogelijk, dan gaan we dat in ieder geval aan de u mededelen. Uh, ja, wat hebben we nog meer te zeggen, dus ja, ja, eigenlijk ja. weinig. Het is, het is een beetje ongezellig allemaal. Dus we gaan proberen toch een beetje deze twee uurtjes leuk te vullen. En uh, we, gaan wat, uh, nou, we beginnen maar met wat leuke muziek, denk ik. Zullen we dat we doen dan? Ja, we ja, okay. We hebben wel een hele, hele speciale artikel. We dag, hebben we speciaal artiest van de dag in ja. ieder geval. Dat is natuurlijk wat zeker is. Dus, ja. Uh, maar ja, tegen alle verwachtingen in is Blijf. hier uh, in ieder geval veel uh, uh, koren. En um, gelukkig uh, zijn de, de afhaalmogelijkheden nog niet beperkt hier. Nee. Bij, de, bij de horeca. En daar zijn we eigenlijk wel erg blij mee. En uh, dat dus hebben we vorige uitzendingen ook al gedaan. We willen toch wel een beroep doen op, uh, op het gezond verstand. En uh, van onze inwoners hier. Uh, probeer toch een beetje de horeca hard onder onder riet te steken. En uh, bestellen is mogelijk. Uh, er is een heel veel uh, keus, heb ik al gezien. In alle, in alle restaurantjes die die mogelijkheid bieden. Ja en uh, Ik heb zo meteen een gesprek met uh, een uh, horeca ondernemer die een heel leuk uh, initiatief heeft uh, bedacht. Okay. Dus die gaan we zo even bellen en dan horen we wat het initiatief is. Ja, leuk. En, leuk. Uh, ja. en we komen er helaas vandaag uh, niet, uh, niet onderuit. Het land uh, is gewoon in, uh, in lockdown. Ja. En deze komt uh, weer hard aan voor heel veel ondernemers... in, uh, in Zandvoort en in Nederland. Ik was vanmorgen even bij de Bruna voor een, uh, je moest even, nou, een ban banktransactie doen... Maar de lichten waren uit. En ik denk van hey, nou kunnen we ook niet eens meer geld uit de pinautomaat halen daar. Of storten, of we kunnen niks meer. Maar gelukkig stond de heer Balkerende bij de deur. En op mijn vraag of de winkel dicht was, antwoordde hij. Ja, vandaag wel. We mogen open voor de ING en PostNL. Maar we mogen niets verkopen. Ook wilde hij eerst met het personeel bespreken hoe ze hier een invulling aan moeten geven. Dus wilt u weten of de Brune open is, kijk even op mijn website, want uh, die wordt keurig netjes bijgewerkt. Ja, en natuurlijk, het geld opnemen is altijd mogelijk. Hè? Want het kunnen we natuurlijk ook bij andere auto's maken. Ja, want Albert ja, Heijn maar... is gelukkig open. Ik was vanmorgen om 7 uur al bij Albert Heijn. Lekker rustig. En uh, in tegenstelling tot ik verwacht had, geen legenschappen. Alles ligt gewoon. Uh, Keihard wordt er gewerkt door het personeel om alles bij te vullen. En dat is natuurlijk weer een. Uh, ja, het is gelukkig maar dat we daar nog terecht kunnen, in ieder geval. En ja. er zijn wat andere. dus de groentewinkels en dergelijke blijven wel open. De... Dus we hoeven niet op een houtje te bijten met het nee, de, de groentewinkels blijven open. Ik heb begrepen dat uh, de HEMA ook gewoon open gaat. of is inmiddels. Maar dan alleen voor de. Voor de, de HEMA-worst en de en de gebak. Oké. Okay. Nou dan gaan we een rondje om de kerstboom rokken, denk ik. Ja. Yeah. Number one. If my friends could see me now, how do I look? Ridiculous. Thank <laughs> you, little tease. Adon's Kimberly? The end of the How long is that exactly? Hmm. Yeah. Yeah, but she wouldn't have any left to give you a call, was she? I feel lost. A bit of Ollie. We talking about green and surrounded by pricks. Come on, Lally yeah. Pops, let's, let's get over there. Here's trouble. Coming, Kimmy Coe. Kimmy Coe. Coming, Kimmy Coe. Like Lock it around. The Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Ja, Rocking Around the Christmas Tree was nou, het van de Melk Kim. super probleem. Lekker gezellig nummertje. Want Echt? ja, we moeten natuurlijk wel een beetje de vrolijke nou. nood proberen erin te houden. Ondanks alle ellende. En ja. oh, mooie muziek natuurlijk, want we gaan richting kerstmis. Ondanks alles. Het, uh, het is toch Dat gaat Christmas. gewoon door. Het gaat gewoon door. Heb jij al wat voor te lezen, Luz? Nou, ik zit een beetje te neuzen in de nieuwsbladen En uh, ja, dan hebben we het over een lockdown en de winkels dicht en... En uh, al die narigheid dat je geen cadeautjes meer kan kopen. Ja, ja. Dat je de kerstman ook niet meer kan helpen daarmee. Nee. Maar wat gaat er wel door? Ja, vertel het maar. Nou, dat gevecht van Badrari. Oké. Okay, gaat wel er op door een geheime plek. Ja. En de stairdown op anderhalve meter. Oké. Okay. Nou, dat redt hij wel, denk ik. Nou, ja, als je heel al lang warm hebt. Ja. Ja, toch? Ja, dus okay. die gaat wel door zaterdag. Oké. Okay. Nou, we gaan maar weer verder.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 Thank dit uh, Where Do I Begin, ook al bekend van uh, Annie Williams. Ja, he. yeah, ja. Yeah. Nou, het is Ik ook wel gezongen le deze. Hè? Lekker rustig nummer. Heerlijk. Nee? Heerlijk. Ik uh, heb nog een leuk initiatief gevonden van uh, zeker mevrouw Mildred van Noorden uit Hoofddorp. Zij roept uh, op tot uh, steun aan de pakketbezorgers. Want in deze tijd, in de coronatijd, dat uh, raken ze over, uh, overwerk bijna. Want ze hebben het razend druk. En ze roept op om iets kleins te geven aan de tienduizenden bezorgers. En dat kleins kan al bestaan uit een iets lekkers voor onderweg... of een ander klein presentje. Het gaat niet om de kosten, het gaat om het gemaakt. Ik vind het zo'n leuk initiatief. Ja, zeker. In, in deze, deze tijden. tijden. Zeker wel. Ja. En uh, laten we natuurlijk ook niet vergeten... binnenkort onze kranten en volgende bezorgers die weer aan de deur komen. Altijd, altijd. Want, uh, ik maak het elke ochtend mee. Uh, weer en wind. Wij hebben de bezorgster van de Telegraaf. Nooit is het te laat, altijd is het een regenstorm, mooi weer, altijd op tijd. En uh, ik vind het toch wel een uh, chapel. Ja, dat vind ik ook. Bij ons komt altijd uh, Ali voorbij ja. en die komt altijd reclameblaadjes in de beeld. maar altijd weer en wind. Ik heb wat met het te doen. Laat maar die mensen denken, met uh, als ze wel naar de deur komen met het kaartje. He. Ja. 40 kroken. Ja, natuurlijk. Als je best wel weinig mensen bij elkaar kunt komen... dan ga je ja, lekker die fles drank achterover gooien. Ja, Gezellige gezellig, huppie. <laughs> kan ook zijn natuurlijk. Alleen die kaarten erna. Hè? Ja, dat is, ja nou goed, is, dat is dan tweede kerstdag. Dan ben je er maar gelijk doorheen. Ja, dan hebben we dat ook weer gehad. Ja, toch. Ja. Oké. Okay. Dan is het voorbij voordat je het weet. Ja, zeker. Nou, heb je al wat gevonden op Nou, ik heb... Ja, wat zit je... Wat gaan we doen in de coronatijd? Ik bedoel, er is niet zo gek. Veel. Nee. Dus we gaan... Uh, Kerstfilms kijken en, en misschien Walt Disney films kijken met de kinderen. Maar we kunnen donderdag ook uh, naar de docuserie van Max Verstappen kijken. Van uh, Whatever It Takes. Ook leuk natuurlijk. Dat is uh, vanaf uh, donderdag 17 december te zien bij Zigo gewoon. Nou dat uh, Half Zandvoort heeft dat wel denk ik. Ik heb wel zo. Dus dan kom je ook, uh, lijkt me een hele leuke documentaire. Ja. Dus denk ik denk, ik tip hem even. Gezellig. Donderdag, eh, 17, 17 december, december te zien bij Zico. Zico. Dat uh, bij deze. Gaan we gaan proberen even kijken of het gaat lukken om uh, iemand in uitzending te halen. Ja, ik heb, uh, als het Gelukt goed het? is, heb ik Lola aan de lijn. Uh, ja, ik hoor je. Wat goed. Zij en haar man Vincent runnen een uh, horecagelegenheid in de Haltestraat En ik wil graag van, uh, van Lola horen hoe ze het afgelopen jaar hebben ervaren... en wat voor plannen de aankomende kerstdagen wat voor plannen ze hebben bedacht... Uh, nou, hoe we het afgelopen jaar hebben het ervaren. Um, ja, begin van het jaar ging het natuurlijk eigenlijk allemaal wel goed. En uh, totdat uh, corona heel dichtbij kwam, natuurlijk. Uh, ging het allemaal wat minder. En op opgaan besluitingen, inderdaad. Uh, ja, en dat raakt iedereen. Dat raakt alle horeca. Ja. En dan ben je, uh, ja. Je gaat van alles nog wat verzinnen. En beneden komt toch nog een beetje met je vaste gasten. je, je, je interactie te houden. En, um, nou ja, en dat je in ieder geval. Uh, het eten kan bezorgen wat je normaal hier aan tafel eigenlijk uh, geeft. Oh, jullie hebben, jullie hebben afhalen of bezorgen? Ja, we doen afhalen en bezorgen doen we dan. Oh, keurig. dag steeds in principe. En uh, we zijn nu dan druk bezig om te kijken wat we inderdaad dan uh, met, uh, met de kerstdagen gaan doen. En dan hebben we een heel mooi, uh, hebben we een heel mooi iets hebben bedacht. Is het is een kerstmenu. En het is dan uh, samen met uh, het Zand. Uh, dat zit in de kerkstraat zit dat. En, en dat gaan jullie samen, gaan jullie dat, uh, dat, dat doen? Met z'n tweeën? Of zijn er meerdere horeca? Nee, nee, dat gaan we met z'n tweeën gaan we dat doen. Dus we, Eet Café, het Zand en, uh, en wij, Friends, gaan een uh, drie gangen menu. Hebben we samengesteld. En dan hebben ze een, uh, een keuze uit drie verschillende voorgerechten. Uh, dat is, uh, even kijken hoor. Dat zijn uh, champignons Dordogne, als ik het goed uitspreek. Ja, ja, volgens mij wel. Ja, nou gelukkig. <laughs> Als het maar lekker is. Dan, uh, een uh, een carpaccio'tje of een uh, eendenborst. Uh, dus dat zijn zeg maar, ja, de drie verschillende voorgerechten. En dat was hoofdgerecht. en Dat is eigenlijk het uh, ja, dat, dat, dat, dat mooie pronkstuk voor op tafel, denken wij. En dat is een, een heerlijke kalkoen uit de oven. Dat is, uh, ja, dat is uh, suicide gegaard. Dus dat is. Uh, dat is uh, wij leverden het thuis af en uh, dat hoeft ze alleen maar thuis in de oven hoeven zodat daar eigenlijk op te warmen en dan uh, krijgen ze verschillende sausjes en gerechten krijgen ze erbij en dan uh, hebben ze een heerlijk hoofdgerecht en dan uh, en een nagerechtje dan en dan zeg ik wij wij uh, wij zijn het hier uh, gaan we het allemaal voorbereiden dat wij het dan uh, als het goed is dan in de middag uh, kunnen gaan leveren aan de beide mensen thuis zodat ze het thuis verder kunnen afmaken dus er zal ook een een, een, een brief een soort ja, stappenplan zal er beschreven in staan, uh, hoe je alles uh, moet opmaken. Dus dat je het eigenlijk toch nog uh, ja, zelf hebt gemaakt. Ja, ja. En, en hoe lang van tevoren moeten de mensen het reserveren? Wat is het best wat ze kunnen doen? Ja, dat is tot uh, maandag 21 december kunnen ze, uh, kunnen ze het doorgeven. En dan uh, houden wij daarna gewoon contact met uh, wanneer wij het uh, leven en welke tijd uh, het beperkt, zeg maar. Dus, uh... Jeetje, dat wordt een hele drukke tijd. Ik toch nog het wel inderdaad, ja. Jeetje. Ja, dat je wel wat te doen hebt met, uh, met, uh, met de kerst inderdaad, ja. Ja, ik vind het een heel leuk initiatief. En het is ook uh, een heel goed voorbeeld voor de andere horeca-ondernemers. Want er zijn zoveel mogelijkheden dus uiteindelijk toch nog... om uh, toch nog je geld te kunnen verdienen met de kerst. Nou, laten we blij zijn dat alle afhaalde mogelijkheden open zijn, gelukkig maar. Ja. Ja, toch? ja. ja. En het is uh, ja, misschien een druppel op de gloeiende plaat voor de hele horeca. En uh, ja, met deze, uh, dit soort interviews uh, hopen we het een beetje een, uh, ja, het, het leed te verzachten. Een en dat de mensen doen. toch een beetje... Uh, ja, Ga lekker bestel en, en laten we het lekker smaken. Haal het af en uh, proberen op deze manier te genieten uh, deze, dit, ja. dit jaar. En, en Lola, als mensen willen reserveren, waar moeten ze dan naartoe? Heb je een telefoonnummer of is er een website? of Waar kunnen de uh, mensen... Uh, naartoe om hun uh, reservering te maken? Uh, op Facebook staan, uh, staan, uh, staat alle informatie eigenlijk. Daar zijn ook de telefoonnummers waar ze naartoe kunnen bellen. En uh, als ze meer vragen hebben of meer informatie willen, willen hebben over het gerecht... kunnen ze gewoon inderdaad bellen. En dan uh, kunnen wij het, meer het een en ander gaan uitleggen ook inderdaad. Okay. En, heb, en dan, je, uh, heb je een telefoonnummer dat ze, mogen dat ze kunnen bellen? Ja, die staat ook op onze Facebook-site... Dus uh, dat is uh, of ze moeten gewoon de French Bar Kitchen opzoeken of Eet Café Het Zand. En daar staat gewoon uh, het nummer bij en die, die, die kunnen ze bellen. Oké. Okay. En dan uh, kunnen ze vragen naar het kerstmenu. En, Hartstikke uh, goed. Nou, vanaf deze kant uh, heel veel succes uh, met de bestellingen. Ja. Ja, dankjewel. En uh, ja, ook fijne feestdagen om ons alles. En uh, laat het uh, proberen gezellig te houden. Het is moeilijk, maar uh, we gaan door. Ja, en dankjewel dat je even in de uitzending wilde zijn. Nou ja, bedankt dat het mocht. Oké, okay, fijne dag nog allemaal. Doei doei. Dag Lola, ik zie je snel weer. Doei. doei. Doei doei. En dat was onze Lola. Het is Christmas time. There's no need to be afraid. Christmas time We let in life And we banish it En ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het een van de grootste kerstmishits is van de afgelopen tientallen jaren. Ja, echt. Ja, en het ja. Blijft, maar deze verveelt ook niet. Nee, en het was ook zo opgezet voor, voor een goed doel en het blijft mooi en zoveel samenzang en ja, ja. het blijft mooi. Kippenvel. Kippenvel, zeker. Kippenvel. Dit is ook kippenvel. Dit is wat voor, hè? Kippenvel. Ja, is... Je kan een halen voor de polier hè, bij de dokter. Dat is is je... het zo? Is ja, dan kan je een ja, oh, ja, okay. verwijsgaard voor de polier. Maar is die ook open vandaag dan? Ja, de ja, de SSL, ja. ja Het is een essentieel bedrijf het mag gewoon. Ja, ja. Ja. Oké, okay. dat gaan we doen. Jij hebt weer een nieuwtje, zie ik, hè? Ja, ik heb ook een lichtpuntje. Een lichtpuntje. Zo'n leuk initiatief weer. En vooral in deze dagen zijn dat zul zulke belangrijke dingen... Doordse jongeren op versierde tractoren langs zorginstellingen. En ze zeggen wij willen een lichtpuntje bezorgen. Zeker 12 verlichte tractoren rijden aanstaande zaterdag 19 december... in een opdracht langs diverse zorginstellingen in Dordrecht. Het gaat om een actie van jongeren uit de agrarische sector. Wij gaan zorgen voor een lichtpuntje in deze donkere dagen voor kerst. En uh, in het hele land pakken boeren en tuinders uit met kerst. Zij hopen in dit roerige jaar met activiteiten... Uh, toch voor een warm gevoel te zorgen richting de kerstdagen. De kerstactie is het initiatief van LTO Noord. Boerbewust en ZLTO. Zo zijn er allerlei routes uitgezet langs verlichte boerderijen. De plattelandsjongeren Hoeksche Waard organiseren een trekkerroute... langs de verpleeghuizen. Hoe leuk is dit? Ja. Zou de, de vorige keer dat Nederland in lockdown was... toen hadden we allemaal zangers die al die zorginstellingen afgingen... maar het was natuurlijk mooi weer. Ja. En dan kan het allemaal buiten. Zou dat ook in, hier in de regio niet een leuk idee zijn? Om nou, te je hebt het al genoemd. Misschien dat uh, een aantal mensen... Uh, Misschien dat er een paar jongeren... Uh, van geven aan jouw groepje. Ja. In, in plaats van vuurwerk af te schieten, gaan we nou eens gewoon een lichtpuntje zijn voor de ouderen. Och, wat heb jij toch goede ideeën, Luus? hè? Ja, ik, ik, hoop, ik hoop dat er eentje op staat en zegt: van, Nou, dat vind ik zo leuk. Dat gaan ja. we doen. Je nou, kan mailen aan of Lus. Misschien de, de ouders die het ze zeggen. Mail of bel dus? Mij weer. Oké. Okay. Ja, het is goed. Ja, te... Toch? Ja. Oké, hey, dankjewel dus. Nou, graag gedaan, Jan. I'm Ik staan. Dus ja, ga ik er iets het, het gaat uh, goed met, uh, met uh, de daling van de misdrijven in de gemeente Zandvoort. Over de maand oktober zijn er uh, 85 misdrijven geregistreerd in de gemeente Zandvoort. Een maand eerder, in september 2020, waren dit er 112. Dus dit is er halve in oktober een daling van 32% ten opzichte van de maand eerder. Dus dat gaat goed. Ja, Dit betekent dat in oktober 1% minder misdrijven zijn geregistreerd... dan in oktober 2019. Meer informatie over welke misdrijven er plaatsvonden... deze worden in 40 categorieën verdeeld. En in welke plaatsen, wijken en buurten... daar kan je op de link klinken van uh, Drimble. Drimble NL. Oké. Okay. Drimbel.nl. Drimble. Don't, yeah. okay. Don't forget the point. Oké. Uh, Don't forget the point. Eh. Uh, nou, een. Feliz Navidad. Ja. Yeah. Feliz Navidad. Tróspero año y felicidad Feliz Navidad Navidad. Ja, dat was verlies naar verliesnavidatie voor José Feliciano. Hier wordt het toch helemaal blij van. En na de verkeersinformatie heb jij nog een mededeling, begrijp ik? Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Bij het stoplicht Kruising Westermarkt-Prinsengracht staat een file van 4 à 5 meter. Voor het raam van Blondeneel en Gelderse Greet staat een file van twee kilometer. De kruiswoordpuzzel van mevrouw J. de Boer in Veghel is opgelost. En dan is hier tenslotte nog een nagekomen bericht. De weg Harlingen-Schiermonderkoog staat onder water. Terug naar Dik voor elkaar. De trots op Hilversum nou, daar zijn we toch weer blij mee met deze extra informaties ertussen door. Of Op nou, deze gezellige ja. Maar ja, je hebt een alternatief gevonden, zag ik, voor de Nieuwjaarsduik. Ja, ja, doe allemaal mee aan deze thuisduik. Als de mensen niet naar de zee mogen komen, dan brengen we de zee gewoon naar de mensen. Kan ook. En met die uitspraak wordt de Nieuwjaarsduik uitblik, let wel, uitblik, aangekondigd. Ook Zandvoort doet mee aan deze landelijke actie. De organisatoren van de Nieuwersduik Zandvoort hebben al enige tijd geleden besloten om de traditionele en leukste duik van Nederland, de Zandvoortse Nieuwersduik, niet door te laten gaan. Als alternatief wordt op het Badhuisplein een fotoserie tentoongesteld met foto's van duikers, doorduikers. Een selectie van deze duikfoto's is ook te zien in het uh, hdmz, in het museum. Daarnaast doet de organisatie mee aan het idee van UNOX en de Landelijke Stichting Nieuwjaarsduiken. De Nieuwjaarsduik uitblik. Het nieuwjaarsduik vindt, nieuwjaarsduik vindt kunnen de komende weken via unox.nl slash Nieuwjaarsduik leuke wikkels downloaden en dat plakken op een blik gevuld met zeewater. Je, wie vindt dat uit? Met die blikken of iets anders kan op 1 januari om 12 uur samen met nog Tienduizenden andere landgenoten... worden meegedaan aan een grootse officiële thuisdeep... in eigen tuin of balkon of in de badkuip. Zou dat ook met z'n tweeën kunnen doen dan? Ja, dat, nou, nou, zo kan je, het jaar het toch... Een grote badkuip hebben natuurlijk. Ja, maar dat heb je dan meestal, toch? Ja. Ik heb helemaal geen nou, badkuip. Heb je geen badkuip? Nee. nee, ik ook niet. Ik kom op bij jou langs. Ik heb hem ook niet. Oh, nou, dan moeten we gewoon de praktijk, ja, die is heb, gesloten. Ik heb, ik heb wel zo'n cement... Uh, ja gaan we daarin proberen. Ja, met, dat kan het. En zo kan het jaar toch nog fris voor start gaan. De gedachte hierbij is... als jij niet naar de duik kunt komen... dan komt de duik gewoon naar jou. Dus nieuwjaarsduik steunt ieder jaar een goed doel. Zo ook deze alternatieve editie. En voor elk nieuwjaarsduik uit blik... worden door Unox twee blikken dus op aan de voedselbank geschonken. Nou... Ik zeg gewoon doen. Gewoon doen. Ja gewoon hoor. Doen. Je hebt gelijk, moes. Dus. Ja... sing me an old-fashioned song bring me back in my Zwaarder dit toch? Ik word er zo vrolijk van. Dat bedoel ik maar. Yeah. Echt waar, het kan niet zijn. is allemaal onze ons omstandigheden. We maken het een beetje vrolijk te houden. Ik vind het helemaal Ik kom volgende week weer. Later kom ik met je mee. Ga ik ook komen? Ja, zo zo doen? Ja, laten we dat doen. Weer zo gezegd. Deal, oké. Okay, dan gaan we verder met Elvis en de uh, Blue Christmas. Blue Christmas. without you. Ik zag je helemaal genieten. Ja, ik Ja, toch? Uh, ik, uh, ik geniet alleen maar van. Dat bedoel ik, maar we gaan uh, een beetje al. Uh, nog drie minuutjes zie ik naar het eind van het, ons eerste uurtje lunch op deze dinsdag 15 december. En dat doen we maar met een instrumentaaltje. En uh, we zien de luisteraars graag weer terug aan de andere kant van de klok. Tot straks.